Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het online delen van iemands adresgegevens om die te intimideren wordt waarschijnlijk strafbaar. De Tweede Kamer stemt vandaag over een nieuwe wet die dat doxing moet tegengaan. Het lijkt erop dat een meerderheid voor is. Wel zijn er nog veel vragen over hoe het kabinet het wil gaan regelen.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 Hier heb je er een. Alle oliebedrijven hebben flink geprofiteerd van de hoge prijzen. Bij elkaar hebben ze bijna 260 miljard euro winst gemaakt. En we zijn het afgelopen half jaar met z'n allen weer veel vaker naar kantoor of ander werk gegaan. Het aantal thuiswerkdagen is met bijna een derde teruggelopen, zegt BNR. Deze expert denkt dat het te maken heeft met de hoge energieprijzen. Dat vanwege de hoge energiekosten, dat met een thuiswerkvergoeding voor 2 euro niet meer uitkwam, maar de mensen toch. ...toch weer naar kantoor kwamen. En juist dat het ook door bedrijven wel weer werd gestimuleerd van... ...ja, kom dan maar naar kantoor. Dat doen mensen blijkbaar graag. Op kantoor hoef je je minder zorgen te maken over het laten loeien van de verwarming. Toeristen in Amsterdam kunnen zich niet meer op de Dam of het Museumplein laten afzetten. Grote touringcars zijn vanaf volgend jaar niet meer welkom in de binnenstad. Ze zorgen voor te veel overlast en ze zijn te zwaar voor sommige bruggen en kades. En dus worden toeristen over een tijdje afgezet aan de rand van de stad...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 Op de A4 richting Amsterdam nog 5 minuten vertraging tussen knooppunt De Hoek en Sloten. A7 Hoorn-Zaanstad, even zoveel minuten tussen Avanhoorn en Pummeren noord ben je extra kwijt. En de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, 10 minuten vertraging tussen Akersloot en knooppunt Velzen. En dat geldt ook voor de N203 Alkmaar richting Amsterdam tussen Commenie en Zaandijk. En tot zover de verkeersinformatie.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 the one thing that you shouldn't do, Oh let this feeling take over you, for tomorrow is another day, baby I'm with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 That's all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 I'm not sure I'm 9.